En Wie gaat het beloofde land innemen? Wie gaat nou dat beloofde land innemen? Hoeveel zijn er ook weer vertrokken uit Egypte? 600.000 mannen en toen de tijd rekenden ze de vrouwen nog geen eens mee. Tegenwoordig rekenen de vrouwen wel mee. Er gingen er 600.000 weg, maar er kwamen er met twee aan. Een hele trieste ervaring, vindt u ook niet? Dat is echt een trieste ervaring. Hier praten we niet over redding, hè? Het heeft niks met je redding te maken. Maar het gaat om of je je doel kan bereiken wat God in je leven stelt. En dat was, Hij wilde je uitleiden uit Egypte. Om al die afgoderij achter je rug te laten. En uiteindelijk moest je door, uh, door een woestijn heen. Om al die god, de goddeloosheid in die afgoderij los te laten. Maar ze hadden over drie maanden hadden ze in het beloofde land kunnen zijn. Het ging dus niet door. Uiteindelijk zegt dat volk, had ons maar in de woestijn laten sterven. En God deed het nog ook. Hij zei, ga maar terug in de woestijn. En ze konden veertig jaar in de woestijn blijven ronddraaien. En alleen Jozua en Caleb die kwamen binnen. We gaan een paar dingen erover vertellen. Niet over dit, maar we gaan veertig jaar verder. Dus we gaan kijken hoe het later gaat. We beginnen met Deuteronomie 29, vers 3. Kijken of u wat opvalt. In het veertigste jaar. Dus we zitten veertig jaar verderop na de uittocht. In de elfde maand. Op de eerste van de maand. Heeft Mozes tot de Israëlieten gesproken. Overeenkomstig alles. Wat hem, Mozes, van jaren ten aanzien van hen geboden had. Wat valt u op? Het is het veertigste jaar na de uittocht. Het is de elfde maand. Hoe heet deze elfde maand dan? Op welke dag zitten we nou hier? Ja, we zitten vandaag op de eerste Shabbat. Dus op de eerste Shabbat begon Mozes de dingen te zeggen die we vanavond met elkaar gaan zeggen. Dus uh, even in de, uh, in de tijdmachine en dan zst, terug naar Israël toe. En we staan tussen dat volk. Alleen als wij uit Egypte vertrokken zijn, dan waren we dus nu dood geweest. Hadden we dus datgene wat de Heer beloofd heeft om dat land in te nemen, hadden we dus niet ingenomen. Maar we moeten dus het land wel innemen wat God ons beloofd heeft. Zie nou voorlopig dat land maar eens als je eigen lichaam, wat aan Egypte onderworpen is geweest. Met allerlei gedachten en kronkels, misschien wel verkeerde dingen gedaan in je leven. Althans bij mij is dat zo, bij u waarschijnlijk veel minder of niet. Maar er zijn dus allemaal dingen geweest waardoor wij dat land weer in moeten gaan nemen. Want God heeft ons een... Goed land beloofd. En toch zitten er een hoop vijanden in het land. En de eerste keer hebben ze gezegd, wat een grote mannen, dat gaat ons nooit lukken. Wij zijn springhanen in hun ogen. Dus we moeten niet kijken hoe de vijand ons ziet, maar we moeten kijken hoe God onze vijand ziet. Zodat we in ons eigen land... Hè? Nou, dat is een beetje de achtergrondgedachte die je moet hebben als we door de tekst heen gaan lezen. En als je je positie wil gaan bepalen, tot je dadelijk voor de grens weer staat van Israël. Je bent dadelijk door een gebied heen getrokken en dan moet je uiteindelijk erin. 40e jaar, 11e maand, 1e van de maand. En dan hebben we het over Mozes, die tot Israël gesproken heeft. Overeenkomstig alles wat hem van Jahwe ten aanzien van het volk geboden had. En wanneer? Nadat Sigon, de koning van de Amorieten, die in Gesbom woonde, en Och, de koning van Bazan, die in Astrod woonde, bij Edrei verslagen had. Dus ze waren natuurlijk al opgetrokken. Ze waren al vlak in de buurt van Israël. Ze gingen natuurlijk uh, door Moabietengebied heen. Ja, maar het was vechten geblazen. Eén ding is duidelijk. Sigon van de Amorieten en Och van de Bazan, die moesten verslagen worden. En dan komen ze in voor de ruimte bij de Jordaan, om naar de Jordaan over te gaan, het beloofde land in. Aan de overzijde van de Jordaan in het land van Moab, begon Mozes deze wet te ontvouwen. En hij zei... We praten niet meer over Sinai. nee, we praten veertig jaar verder. De oudjes zijn dood, twee mannen zijn er nog over. En Mozes. We gaan kijken wat er gezegd is. Jaweh onze God, heeft ons bij Horeb gesproken. Hij is terug met zijn gedachten naar Sinai. Gij zijt lang genoeg bij deze berg gebleven. Heeft hij gezegd in Deuteronomium 1, vers 6. Begeeft u op weg, breek op, trek naar het gebergte van de Amorieten... en naar al hun naburen in de vlakte, op het gebergte... puntje, puntje, puntje, een heel stuk ertussen... tot aan de grote rivier de Uifraat. Zie, ik heb dat land tot uw beschikking gesteld. Ik. Ik heb dat land tot uw beschikking gesteld. Trek er binnen, neem het in bezit van het land waarvan Yahweh aan je vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft... dat hij het hun en hun nakroost geven zou. En hij heeft gewoon gezegd geven. Als ze gewoon in geloof naar binnen waren gelopen... had hij de horzels gestuurd en al die kanaïten in de kont gestoken... tot ze hadden gelopen als hazenwindhonden. Maar het is niet gebeurd... Echt waar, het is niet gebeurd. Nochtans, ze zijn er dadelijk wel ingegaan... en ze gaan overwinning op overwinning behalen... maar het kost toch moeite en verdriet. Maar dat stuk gaan we niet behandelen. Eén ding is duidelijk, wie spreekt er? Ik. Wel eens leuk om over na te denken... tot verder de hele ten nacht... spreekt over dat vader ik spreekt. Ooit de gedachte die in het begin staat over ons... weet u nog wel... Laat ons mensen maken. Alleen maar even over nadenken. Direct het vers daarna zegt hij: Tot vader schiep. En dan staat er niet meer bij schiepen. Maar dat Abba Yahweh schiep. Enkelvoud. Heel de Bijbel gaat verder in de ene persoon, Yahweh. Dus geen onderwerp voor vanavond. Het is alleen maar leuk om te herinneren. Hij zegt: Onderhoud dan die ik. Naastig te worden. Nog een hint, want we hadden afspraak gemaakt vorige keer. Als we de woorden tegenkomen, dan staat er een L'tje achter of een R'tje. Omdat we dat natuurlijk vorige keer lekker uitgelegd hebben. Wat is nou logos en wat is rema? Dan was logos dat gedeelte waarvan je kon zeggen... De spreker die spreekt. Wie heeft er gesproken? Oh, Ojawe heeft gesproken. Meer is het niet. En als het rema is, dan is het niet meer... Wie heeft er nou gesproken? Maar wat heeft hij gesproken? Dus logos is... De spreker, wie is het? En de rema is, wat heeft hij gezegd? We gaan er niet verder op in, maar ik heb gezegd, we zullen het aanhalen. Als we dat een paar maanden doen, dan ga je uiteindelijk zien welk woord er alweer logos is en wat de rema is. Lieve mensen, hij heeft één ding duidelijk gezegd. Onderhoud dan naastig de logos. En de logos is niet Yeshua. Hij is het woord van de spreker. In de begin was het spreken en het spreken was bij God, het spreken was God. Dus Yahweh is de Logos. En in dit geval is hij het ook, want wie is de spreker? Het is vader Yahweh en hij spreekt door de mond van Mozes. Maar dan weet je tot hij de spreker is. Onderhoud naastig de woorden, de Logos, het woordje dabar is dus het tegenwoordje van Logos in het Grieks. Dabar is het in het Hebreeuws. De woorden van dit verbond. Het verbond is berit en is snijden. Waarom praten we over verbonds snijden? Als je verbonden sloot in de oude tijden, dan werd er bloed gesneden. En dan had je een bloedverbond. En dan werd er met een verbond ook een vervloeking uitgesproken. Als de eentje het verbond niet zou houden, dan zou het zijn leven kosten van zijn oudste zoon. Dus in het verbond sluiten, wat Abba Yahweh doet met zijn volk, is een bloedverbond. Wordt echt gesneden. Dus je praat niet zomaar even afspraken maken. En het wonderlijke is, Abba Yahweh gaat het verbond met ons aan. Of met zijn volk. Dat volk hoeft alleen maar ja te zeggen. Het is een eenzijdig verbond. Maar op het moment dat je daar ja tegen zegt, dan krijg je ook alle zegeningen van het verbond. Maar als je ja zegt, op kosten van je zoon... En dan blijkt het nog dat Abba bereid is zijn zoon te geven voor dat volk wat ongehoorzaam is. Dat is een wonderbare genade. Dus we moeten dat genade eigenlijk ook niet verspelen. We moeten gewoon de liefde gaan zien van vader, want uit die liefde kunnen we hem dienen. Dat verbond dat dat snijden, opdat gij voorspoedig alles volbrengen moogt wat gij doet. Niet nalaat, maar doet. Onderhoud dus naastig de woorden van dit verbond, opdat gij voorspoedig alles volbrengen moogt wat gij doet. Dus alles wat je doet als je aan het verbond houdt, dat is gewoon gezegend. Daar zorgt Abba voor. Allen staat gij heden voor het aangezicht van ja, bij uw God. Uw aanvoerders, stamhoofden, uw oudsten, opzieners, alle mannen van Israël. Uw kinderen, uw vrouwen, zie je, ze komen erbij, hè? En ook de vreemdelingen in uw lege plaats, zelfs je houthakkers en je waterputters. Dat waren allemaal buitenlanders. Maar het zijn vreemdelingen. Wij zijn ook, als we niet weten wat onze roots zijn... vreemdelingen. Bijwoners. Maar denk erom. Als de takken afgebroken zijn van de stam... en de takken die kunnen weer ingeënt worden... dan zijn wij, die andere olijftakken... die dan wild zijn... maar die gaan wel op diezelfde stam ingeënt worden. Je kan wel eens zeggen, we zijn geen Israël... maar we zijn op hetzelfde verbond geënt... want de wortels van Israël zijn Abraham, Isaac, Jacob... En die wortelen in de belofte van Messias. Vanaf Adam en Eva is Messias verkondigd tot de dag dat hij kwam. Dus vanaf Adam en Eva is Messias verkondigd. Denk niet dat Messias in de fruur van Jezus of Yeshua al daar was. Nee, het Messias-plan is in het denken van Abba. En volgens dat Messias-plan is hij gaan spreken en gaan scheppen. En alles is op tijd bepaald zoals hij gesproken heeft. Tot op de dag dat Messias Yeshua blijkt te zijn, die verwekt wordt door Abba Yahweh. Uw kinderen, vrouwen, ja ook je vreemdelingen die in Abba zitten en meekijken, al je houthakkers en je waterputters. Om toe te treden tot het verbond van wie? Is het verbond? Het is een verbond van Yahweh uw God. Tot dit met een vervloeking bekrachtigd verdrag dat Yahweh uw God heden met u sluit. ...staan ze voor het land Canaan. 40 jaar na dato... ...alleen Mozes, Joshua en Kaal heb die leven nog? Even later sterft Mozes... ...en dan gaan we over op Yeshua. Want Joshua is in hetzelfde Hebraïelse... woord geschreven gewoon Yeshua. Dus dadelijk gaan ze onder de leiding van Yeshua... ...een voetstap erin zetten. Wij hebben exact... ...hetzelfde te doen. Wij zullen ons eigen land moeten innemen... Wat we van God beloofd hebben gekregen. Alleen het was aan de zonde van Egypte onderworpen. Het was aan de dood onderworpen. Maar de Heer heeft gezegd, neem je land in bezit. Dus we gaan met elkaar het land in bezit nemen. Opdat hij uw heden als zijn volk bevestigen, vastzetten. En u tot een God zei, zoals hij, ja we, u toegezegd heeft. En uw vader, Isak en Jacob, gezworen heeft hij had het gezoren. Hij houdt zich aan het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zelfs ook al zijn ze al lang dood en begraven. En hebben al hun kinderen heb je uit Egypte gehaald. En ze hebben veertig jaar in de woestijn moeten zijn om te sterven. Maar hun kinderen, wat ook de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob zijn, hebt hij ingebracht. Hoewel er later vele fout gaan. En daar gaat Mozes al van spreken. Deuteronomie vers 1, hoofdstuk 1 vers 14... Niet met u alleen sluit ik dit verbond, en dit met een vervloeking bekrachtig verdrag. Overtreding kost het bloed van de oudste zoon, heb ik er maar tussen gezet. He, dat met een vervloeking bekrachtig verdrag. Maar zowel met ieder die zich hier niet bij ons bevindt, en heden staat voor het aangezicht van ja bij onze God, als met ieder die heden hier niet bij ons is. Staan we voor de Heer zijn aangezicht of niet? We hebben al langs zijn verbond aanvaard, maar het is goed om het te herhalen. Daarom heet Deuteronomium herhaling. We moeten het gewoon elk jaar weer opnieuw, moeten we die dingen lezen. We moeten gewoon de parasjes volgen. Dan kom je het elke keer weer tegen. Zie je het? Ik vind het heel mooi, zowel met een ieder die zich hier bij ons bevindt. En heden staat voor het aangezicht van, ja, bij onze God... Als met een ieder broeder en zuster hier in Alblasserdam die heden hier niet bij ons is. Vers 16. Want gij weet hoe wij in Egypte, het land Egypte, gewoond hebben. Weet u het nog, de oude mens, voordat je een begraaf hebt in het watergraf? En hoe wij midden door de volkeren gegaan zijn, wier land wij doorgetrokken zijn. We hebben exact hetzelfde gemaakt. Er is geen verschil. Gij hebt de gruwelen en de afgoden gezien die men bij hen, dat is de wereld, tussen Egypte en het beloofde land, ze zijn langs de Moabieten allemaal gegaan, weet u wel, hout, steen, zilver en goud. Als stinkgoden, dan moet je het in de vertaling, ik vind het een keurig woord. En gij hebt dus de stinkgoden gezien die men bij hen vindt. Echt waar, lieve mensen, wij hebben ook tussen die goden geleefd en we hebben die stinkgoden in ons gehad. Ook onze gedachten waren niet kosher. Prijs de Heer dat hij ons gereinigd geeft door zijn bloed, dat we met Yeshua mochten sterven, met hem op mochten staan in het nieuwe leven. En dat is allemaal door geloof doen we dat. Want hij heeft gezegd, ik zal je opwekken uit de dood. Dus ook al gaan we allemaal dood, hij gaat ons uit het graf halen, want hij heeft het beloofd. Vers 18... Laat er daarom onder u geen man of vrouw, geen geslacht of stam zijn, wier hart zich nu van ja bij onze God afwendt om de goden deze volkeren te gaan dienen, die vuile afgoden. Laat er onder u geen wortel zijn die gif of alzen voortbrengt. Ik vind het een ellendige tekst. Net of je aangesproken moet voelen. Maar het is goed om te herinneren wat God gesproken heeft. En als je de boodschap verstaat, en dat is geen bangmakerij, het is gewoon zijn verbond. Want het kostte hem zijn zoon. En dan, dankzij die genade van God heeft hij dat verbond met je bezegeld op bloed. En hij is zelfs bereid om jouw fouten zijn eigen zoon weer te laten sterven. Vindt u het mooi om zoiets te lezen? Sommige mensen denken dat dit geen evangelie is. Dit is de basis van het evangelie, want we zijn gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Prijst Yahweh, want hij heeft ons gekocht door het bloed van zijn zoon. Vers 20. Dan zal Yahweh die man... Oh, dat is toch ook weer hard, hè? Ik durf het bijna niet te lezen. Als bij iemand bij het horen van deze vervloekingen meent dat hij gezegend zal blijven en zegt, "Haha, ik zal vrede hebben, halleluja, prijs de Heer, wanneer ik in de verstoktheid van mijn hart toch nog wat dingen doe, die niet koosje zijn. Mensen, het gaat echt niet. Je kan niet de, de vrolijke pinkste boer uithangen en zeggen, halleluja, prijs de Heer, ben een kind van God. En niet aanspreekbaar zijn voor zijn Torah en profeten, want die hebben ze immers gezegd, die zijn weggedaan. Maar als iemand bij het horen van deze vervloekingen meet dat hij gezegend zal blijven. En zegt, ik zal vrede hebben wanneer ik in de verstoktheid van mijn hart wandel. Waardoor hij verdelging brengt over zowel het bevloeide als het land. Verdelging, hè. Zowel over het bevloeide als het land. Er komt dus verdelging over je landje. Wat was ook weer ons land. Dus denk erom, waarheid kennen dus de Rema binnen hebben gekregen, ik praat niet over de Logos, hè? want als ik over Logos praat, dan kan ik het ook op een andere manier neerleggen, dan zou je kunnen zeggen, ik heb hier een boek van de Heer dit noemen we zo'n woord als je dit ziet liggen, dat is Logos maar als je wil weten wat erin staat en je gaat zeggen wat er staat, dan wordt het Rema en als dat verstaanbaar overkomt dan heb je dus gehoord wat Rema is dan zal de Heer je afrekenen op de logos, zo staat het er ook. En dan is de logos, wat jij zelf gesproken hebt, tegenover het woord wat Yahweh gesproken heeft. Het is heel leuk, als je logos en Rema gaat zien, dat, dat is een openbaring. Yahweh zegt dan, die man gaat hij dus niet willen vergeven, maar zullen de toren en de ijver van Yahweh tegen hem branden, dat doet in die ziel, Heel de vloek die van dit boek opgetekend staat, zal op hem rusten en ja, we zal zijn naam uitwissen onder de hemel. Ja, we zal hem uit alle stammen van Israël afzonderen, ten verderven overeenkomstig alle vervloekingen van het verbond dat in dit wetboek beschreven staat. Staat gewoon Torah hoor. Zo hard is het. Toch hebben we een liefdevolle en een barmhartige en een genadevolle vader. Maar we zijn gekocht door het bloed van zijn eigen zoon. Vers 24. Alle volkeren, ik sla even een paar verzen over, alle volkeren zullen zeggen, waarom heeft Yahweh zo met dit land gedaan? Wat betekent deze geweldige brandende toren? Men zal antwoorden omdat zij verlaten hebben dat verbond van Yahweh. De God van hun vaderen. Het verbond dat Yahweh met hen gesloten had toen Jahwe hen uit het land Egypte leidde. En omdat zij andere goden zijn gaan dienen, die zich daarvoor hebben neergebogen. Goden die zij niet gekend hebben en die Yahweh hun niet toebedeeld had. Zelfs dat woordje toebedeeld vind ik nog heel bijzonder. De wereld die God niet kent, die krijgt ook iets toebedeeld. Dat zijn de goden waarvan hij tegen zijn eigen volk zegt, die moeten jullie dus niet dienen, want dat zijn geen goden. Want achter die goden zitten demonen, zegt hij. Daarom, mijn broeder en zuster, is de toren van Jahwe tegen dit land ontbrand. Tegen dit land ontbrand. Daarom heel de vervloeking te brengen die in het boek opgetekend staat. Jahwe heeft in toren en grimmigheid en grote verbolgenheid uit hun land gerukt, hun weggeslingerd naar een ander land, zoals dit thans het geval is. Dat is heftig, hè? Het gaat ook gebeuren, hè? Deze profetie kijkt dus ook vooruit. Want dadelijk gooit hij dat hele volk uit Canaan naar Babel toe, naar uh, Perzië. Ze gaan allemaal verspreid worden. Ze wonen momenteel zelfs over heel de wereld. Er komt een gedeelte terug in Israël om de tempel te bouwen. Maar dat was ook alleen nog maar omdat God daar zijn zoon toe wilde laten komen. Maar zelfs in die tempel stond al geen ark des verbonds meer, die was kwijt. Wonderlijk is dat hè? Dus hier profiteert Mozes al wat er gaat gebeuren. Als ze dadelijk verstrooid zijn door al die volken, dan zullen die anderen maar zeggen, waarom doet hij ja bij die God van Israël dat nou? Ja, hij, omdat ze dat verbond hebben verkracht. Ze zijn andere, achteren, andere goden aangegaan. Hij zegt er wel onder, de verborgen dingen zijn voor ja bij onze God, maar de geopenbaarde broeders en zusters, dat wat hij ons nu vertelt, zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, wat is het redengevende woord? Opdat wij al de woorden deze wet volbrengen. Opdat we al deze woorden van de Torah volbrengen. Logos. En omdat je wil weten wie dat nou gesproken hebt, is logos is het spreken van de spreker. En de spreker is Yahweh. Als ik dit boek geschreven had, en je had naar de logos van dit boek willen leven, wie heeft dan gesproken voor dit boek? Als het door Wim Verdouw geschreven is. Dan is Willem Verdouw de logos. Dan moet je dus kijken wie is nou de spreker die spreekt. Oh, dat is Wim Verdouw. Dus Wim Verdouw is de logos. Leuk is dat, hè? Daarom ook dat we vorige keer hadden over Petrus. Petrus had ook dingen gezegd. Wordt ook logos genoemd. Dus toen was de logos Petrus. Het gaat om wie heeft het gezegd. Hier komt hij weer tegen, hè? Hij zegt duidelijk. Het is een geopenbaard woord voor onze kinderen voor altijd. opdat wij de woorden, in dit geval is het natuurlijk ook Dabar, maar het heeft één nummertje hoger. Dus zowel het woord Dabar als het woord Dabar, afhankelijk van het nummertje, kun je zien of het Logos is of dat het Rema is. En dit is weer Logos. Logos heeft te maken met spreken. Het wordt vertaald met woorden. Maar ook in het Hebreeuws wordt het zo gedaan. Lieve mensen, we gaan door naar Joshua. In Joshua 1, vers 1 staat het volgende het geschieden na de dood van Mozes dat is dus de laatste die vertrokken is uit Egypte en die één keer een fout gemaakt had hij moest spreken tegen de rots en die rots symboliseerde Abba Yahweh en wat hij gezegd had en wat hij geschreven had op de tien geboden weet je wel? dat was de rots en de heer zegt spreek tegen de rots en ze krijgen water maar Mozes is boos hij was geïrriteerd door dat volk. Hij zegt, zal ik water uit de rots halen, zegt hij. Had hij nooit mogen zeggen en dan slaat hij. Maar ze hadden het samen gezegd, Mozes en Aaron, zullen wij uw water uit de rots halen. Maar hij had moeten spreken. En die fout wordt hem aangerekend vlak voordat hij voor Israël is. Dan mag hij op de berg Nebo nog staan om te kijken. En toen kreeg hij Arends ogen tot hij in het laatste puntje bij, bij de Golaanhoogte nog kon kijken. Dus hij kon zien hoe mooi het was. En dan legt God hem te rusten. Nou lieve mensen, na de dood van Mozes, de knecht van Yahweh, dat Yahweh tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide. Leuke woorden is dat hè? Ik denk, laat ik eventjes een onderstreping geven, onder van. Als je de knecht van Yahweh bent, ben je dan de knecht van Yahweh of ben je wat anders? Dan ben je dus de knecht van Yahweh, maar dan ben je dus niet Yahweh. Zo is de zoon van God niet God. Zo is de zoon van Jahwe, niet Jahwe. Daarom hebben we één waarachtige God, Yahweh. En de zoon, de enige geboren zoon, die hij verwekt heeft door het spreken en door de kracht van zijn geest in Maria. Dus de knecht van Yahweh is de knecht van Yahweh. De zoon van hun is de zoon van hun. En de zoon van hun is niet hun zelf. En de dienaar van Mozes is niet Mozes zelf, maar is een dienaar van Mozes. Dat is dus Jozua. Jozua is niet Mozes. Het is een logica die zo simpel is, dat leren onze kinderen op de lagere school. Maar als je super geestelijk bent, dan weet je het zo te draaien tot het schijnbaar anders is. Dat is niet om ermee te spotten, want het is bloedserieus en mensen kunnen erop vallen. Moet je nooit doen. Zelfs als je het niet begrijpt, zeg dan dit begrijp ik niet... Dus uh, ik denk er nog een jaartje over. En misschien zou je het nooit begrijpen. Je gaat er dus niet van verloren. Maar het is heerlijk als je het gaat zien. Mijn knecht Mozes is gestorven. Wel nu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier. Gij en dit hele volk naar het land dat ik, Yahweh, de Israëlieten geven zal. Elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik je lieden. Zoals ik tot Mozes gesproken heb. Lieve mensen, ik hoop dat je maat 72 hebt. Grote voet erop, weet je wel, zo, die is van mij. He? Grote voet erop, maat 72, zo neem je dus het land in. Nou, soms zijn het wel eens wensen. Ik heb nooit geweten dat mijn land zo groot was. Ooit was het 135 kilo, en nou nog maar 110. Maar het is een behoorlijk land om in te nemen, dus ik heb ook wel grote schoenen nodig. Jullie zijn kleiner... Minder gewicht, het moet voor jullie makkelijker zijn. Maar neem nou elk gebiedje van je ziel en van je leven in. En als het moeilijk is, prijs de Heer, want als je je voeten opzet, is het van jou. En dan moet je er niet meer van afgaan. Elke plaats die je voet zo betreden zal, geef ik u lieden, zoals ik het Mozes beloofd heb. Van de woestijn en de Libanon gins tot aan de grote rivier, de rivier Eufraat. Dat is mooi, hè? Hoe ver loopt de Eufraat? Helemaal tot aan. Irak. Kuwait. Zo op heel die Eufraat. En dan gaat hij helemaal naar het westen toe. Heel die woestijn naar Arabië toe. Helemaal naar beneden toe langs de, eh, Egypte. Dat is een waanzinnig groot land. Israël heeft het nog nooit helemaal bezeten. Het gaat maar het gaat gebeuren. Wat zeg je? Nou ja, Salomo is een heel eind gekomen. Ze hebben het nooit echt helemaal gehad. Er blijft dus iets over voor de Messias. Want de Messias gaat het helemaal geven. He, tot aan de grote zee in het westen zal uw gebied zijn. Niemand zal voor je stand houden al de dagen van je leven. Zoals ik, Yahweh, ja, met Mozes geweest ben, zal ik, Yahweh, ja, met u zijn. Ik, ja, we zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Lieve mensen, zet je voet op dat land en neem het in. En zeg niet meer, dat kan ik niet, ik vind het moeilijk, ik krijg pijn in mijn buik. Echt, stop ermee. Het is alleen maar gebrek aan geloof. En ik weet, ook al zijn we gebrekkig, we blijven van u houden, we bidden daarvoor, maar je zal zelf moeten gaan. Wees sterk en moedig, halleluja. Want gij zult dit volk, het land, doen beërven, zegt hij, dat ik hun vaderen gezworen heb en te zullen geven. Tegen wie zegt hij dat? Tegen Jehoshua. Alleen we noemen hem Jozua in onze Bijbels. Nee, dat is Jehoshua. Zeg nou niet dat Jehoshua Jehoshua is, of Jezua is, dan hebben we het weer helemaal fout. Hij is dus een soort symbool, een soort schaduw. En vader spreekt tegen Yeshua, tegen Joshua. Hij zegt: Gaat het land innemen, want zo heb ik het beloofd. En het hele volk tracht aan. Wees sterk en moedig. Yeshua, ik volg. Echt waar, daar hebben we voor besloten al 35 jaar geleden. Ook al hebben we veel struggles en problemen gehad. Want je krijgt veel problemen, halleluja. Hij zegt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen jou vervolgen. En dan denk je bij jezelf, "Gut nog wat toe, zit ik wel op de goede weg. Ja jongen, hou vol, hoe moeilijker hoe beter. Maar je moet er doorheen. Wees sterk en moedig, Yeshua. Alleen zegt hij nog een keer, wees sterk, zeer sterk en moedig. Handel nauwgezet, overeenkomstig, de gehele Torah die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, niet naar rechts, nog naar links, opdat je voorspoedig zijt. Overal waar je zijt. Dit is prosperity preaching. Dat is heel wat anders dan die nozems in Amerika. Die zeggen, geloof me maar, dan heb je morgen een Rolls Royce. De enige die in een Rolls Royce zijn, zijn die nozems. Die hebben zelfs een straalvliegtuig. En van jouw centen. Het is niet te geloven dat ze dit geintje zo kunnen door blijven flikken. Met een mooi wit pak lopen en dan nog een traantje in die oog. Hebben je dat alles eens gezien? Een traantje. Echt, dat is toneel hoor. Dat is echt toneel. Uh, hoe, hoe noemen ze ook weer toneelspelers in de, in de Bijbel? Huigelaars, dat is hem. Juist, huigelaars. Dus die beelden iets anders dan dat erachter zit. Hij zegt, doe wel wat ze zeggen, maar doe niet naar hun werken. Dus het zijn huigelaars. Dus ook zulke mensen met zo'n wit pak en een traantje. En echt waar, wij zijn altijd heel netjes tegen de mensen. Terwijl we soms wel eens weten dat ze dingen tegen je zeggen en tegen je doen. Wat uit een valse geest komt. En dan zeg je nog netjes, nou broeder, ik denk er iets anders over. Yeshua had een heel ander jargon als wij. Hij zegt echt, jij bent een huigelaar. Maar dat kun je tegenwoordig haast niet maken. Want dan zeggen ze, ben jij wel een kind van God? Nou echt waar, want ik volg Yeshua na. Dus het is niet verkeerd dat als je ziet dat iemand de boel bedriegt, dat hij glijgerig is, dat je zegt waar het op staat. Opdat je voorspoedig bent, broeder en zuster, de Heer die zegt, je moet dus naar Torah gaan leven, wil je voorspoedig zijn. Hij ziet allen die naar Torah leven. Nog een keer, broeder en zuster, Jozua 1, vers 9, heb ik je niet geboden, wees sterk en moedig, zit er niet, word niet verschrikt. Het is toch wel moeilijk hè, voor het volk, met die grote voeten. Want Yahweh uw God is met u overal waar hij gaat. Nou, we zullen hem afronden. In Deuteronomie 18 staat iets heel moois. Het volgende. Toen zei Yahweh tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Kunt u zich herinneren waar dat geweest is? We gaan weer even terug naar de berg Sinai. De berg stond te beven vanwege de harde woorden van God die die sprak. Met geweld. De bazuin die hoorde je klinken. Zo verschrikkelijk hard. Ik denk dat de, de Israëlieten het dun in de broek hadden. Maar ze konden het niet meer horen, dat geweld. En dan zeggen ze tegen Mozes, alsjeblieft, ga jij naar boven, zeg alles wat hij te zeggen heeft, wij zullen het doen. En God heeft dat gedaan, opdat ze zouden vrezen voor hem. Opdat ze niet zouden zondigen. Want je hebt echt vrees voor God nodig, dan dus zeg je zegt: hier ga ik niet zondigen. Dat is Gods vrees. Veertien dagen terug hebben we het over Gods vrucht gehad, weet je wel? En zalig is dat Gods vrucht in je leven. Dan komt de vrucht die van God afkomt, komt bij ons naar boven toe. God zelf is barmhartig, genadig, goede dieren, trouwig, zijnde vergevend, weet je allemaal? Dat kan allemaal bij ons naar buiten komen. Spreek je geen kwaad meer van elkaar? Dat kan helemaal niet. Dus ik zeg, ja, maar ik ga Poeh, De vrezen des zeer is zo heftig, ik zou niet graag tegen een broeder kwaad willen spreken. Of aan een zuster. Toen zegt Yahweh ja, tot mij, het is goed wat zij gesproken hadden. Hé, hey, gesproken hadden, wat staat erachter? Dat volk heeft wat gezegd. En wat ze gezegd hebben, daar zegt vader van, hé hey, Mozes, dat is goed. En dat noemen we Rema. Dat is wat gezegd is, echt gezegd is. <coughs> Aan dat woord wat iemand zegt, kan je hem houden. Maar ook vader kan je eraan houden. Hij zegt dan, een profeet zal ik Jawe, hun verwekken. Uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt, als gij zijt, Mozes. Ik, Yahweh, zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. Er gaat dus een profeet verwekt worden in de tijd, als Mozes. Mozes is een man van vlees en bloed, geboren uit een vrouw. Hij zei, ik ga je profeet verwekken. Verwekken, hé, hey, weer eens een mooi woord. Er zijn mensen die denken dat Yeshua niet verwekt is. Maar verwekken is tot zijn komen. Verwekken is altijd iets tot zijn brengen. Tot ontstaan brengen, wat er daarvoor niet was. Dus pre-existentie kan niet in het woord verwekken passen. Want de hele slaslijn vanaf Adam is verwekt uit, die, verwekt uit die, verwekt uit die, verwekt uit die. En daar komt hij. Verwekt door Yahweh zelf. Want hij sprak tot Maria en de kracht van zijn geest op het moment dat ze zich opengeeft. Mij geschieden naar wat hij zegt. Amen? Onthoud het altijd. Een profeet zal ik u verwekken, dat is natuurlijk Yeshua. Uit het midden van uw broederen, zoals gij zei Mozes... Ik, jawel, zal mijn woorden... Waar staat er? Rema. Hij gaat het spreken. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen. En hij, dat is die profeet die gaat komen, dat is Yeshua... zal alles tot hen zeggen... Wat ik hem gebied. Dus wat Abba Yahweh spreekt, dat spreekt Yeshua. En wat Yeshua spreekt is Rema. Want wat hij te zeggen heeft, lieve mensen, daarin zit kracht. Hij is zo dicht met Abba Yahweh verbonden. Als er een kreupelen langs de weg zit. Dan zegt vader, ga er maar naartoe. En zegt, sta op. Nou, het lijkt me spannend. En dan zegt hij, sta op. En dan staat hij op. Dat kan alleen maar als je een goede verbinding met vader hebt. Wij hebben het willen nabootsen in ons leven. en dat gaat helemaal niet. Let op. Ik zal mijn woorden, dat is dabar, ook weer. Maar dat is dan de dabar rema. één getalletje hoger in het Hebraïelse woordenboek. In zijn mond leggen en hij, dat is dan onze Yeshua, zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. De man die niet luistert, naar de woorden, elletje, logos, die niet luistert naar wat de spreker spreekt, logos. Welke Yeshua in mijn naam, Rema, zeggen zal. Want het gaat om die woorden moet je horen, het kwadje moet vallen. Mijn naam spreken, broeder en zuster. Dabba. Het leuke is, in het begin was het woord, weet u nog wel? Maar er staat eigenlijk spreken van die zal ik rekens afvragen dus als we dit hebben gelezen de logos en we beseffen wie het gesproken heeft dan gaan we de woorden die erin staan als rema horen en doen dan zijn we goede verstaanders hier staat precies hetzelfde de man die niet luistert naar de woorden logos, wat er in het boek staat Welke hij Yeshua in mijn naam spreken zal, heb je hem weer, zal ik rekenschap vragen. Ik hoop dat we het allemaal gewoon zien, want het is een vreugde. Dan kan zelfs het idee wat je aangeleverd krijgt dat Yeshua dus niet pre-existent is, dat hij eerlijk de mens is zoals hij verwekt is door vader, uit een uit stof geboren vrouw Maria, die in wezen een dochter was van de mens Adam. Hij is uit de mens verwekt. Hij was 100% mens en hij is 100% zoon van God. Let op de woorden. Wie is deze profeet? Het is niet moeilijk, ik heb natuurlijk alles al verraden. Wie gaan er naar het beloofde land innemen, broeder en zuster? Zij die hun vertrouwen stellen op Yeshua, de Messias, de zoon van de levende God. En we gaan niet verder dan dat het woord ons geeft om te gaan. Wij zeggen wat het woord zegt. Yahweh is de enige prachtige God. En we vertrouwen om met Yeshua, de Zoon van God, ons beloofde land in te nemen. Hij houdt nou voorlopig uw beloofde land maar op uw eigen lichamelijkheid, geest, ziel, lichaam. Om dat met grote maat schoenen in te nemen, dan zijn we allemaal in de overwinning. Ook al zullen we sterven, de Heer die wekt ons op en we zullen met Hem het land betreden. We gaan achter Joshua, Yeshua gaan we aan. Prijs de Heer voor zijn genade. God is tof. Ik wens u een goede maand. En we zingen Bo Ruach Elohim. Amen.